Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De rechter in Amsterdam kijkt vandaag naar de energietoeslagzaak van 10 studenten. Zij eisen alsnog de eenmalige energietoeslag van 1300 euro. Eerder stapten een paar studenten in hun eentje al naar de rechter. Zij kregen gelijk, maar geen geld, zegt deze studentenvakbond. Want de gemeente heeft het beleid daarna een beetje aangepast. En nu krijgen studenten met een energiecontract op naam krijgen wel energietoeslag... Maar ja, de meeste studenten betalen energiekosten via de servicekosten aan hun verhuurder. Als de rechter de tien studenten vanmorgen gelijk geeft... dan kan dat betekenen dat alsnog duizenden studenten... die dus via de servicekosten hun energie betalen... recht hebben op de toeslag van 1300 euro. In Oeganda zijn 20 mensen opgepakt die iets te maken hebben met het bloedbad op een middelbare school vorige week. Ook de directeur van de school is opgepakt. Het is niet bekend waar hij van verdacht wordt. Bij de aanval op de school kwamen 42 mensen om. De meeste slachtoffers zijn leerlingen. Er liggen ook nog zes mensen in het ziekenhuis. In het bos in Dront is een monument voor overleden kankerpatiënten vernield. Daarop staan de namen van duizenden mensen die zijn overleden. 65 glazen panelen zijn kapot geslagen. Daar snapt deze vrouw helemaal niks van. Een dierbare herinnering. En dan vind je dit. En ik kan zelfs de naam niet eens meer lezen. Het zijn allemaal brokstukken. Gewoon, wie doet zoiets? De daders zijn spoorloos. In 2006 werden ook al eens twee panelen met een gedicht vernield. En het festivalseizoen is los en dat merken ze ook op campings. Bezoekers laten namelijk heel wat troep achter. Een ondernemer heeft iets bedacht waarmee de rommel snel weg is. Een magneetmachine. Het lijkt op een grasmaaier die allerlei dingen van ijzer oppakt. Het werkt als een tierenlier, merkte deze man. Nog een tentharing, een hele grote dikke. Schroeven, een houder van een boterhamzak. Haringen. Ja, na een rondje over het kampeerterrein heb je emmers vol. Best Cap Secret heeft hem al uitgeprobeerd. En de Zwarte Cross gaat ook met de magneetmachine aan de gang deze zomer. Het weer, straks breekt de zon op steeds meer plaatsen door. komt warme en vochtige lucht aan. Later regen en onweer. Het is dan 25 tot 30 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoek en Knopende Nieuwe meer 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Ook op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Muiden en Knopende Watergaas meer 10 minuten vertraging. Op de A10 Koenplein richting Knopende Amstel 10 minuten extra tussen de Koentunnel en Amsterdam Oud-Zuid. Een file met een half uur vertraging tussen afrit Volendam en de Koentunnel 6 kilometer file. Op de A201 Hilversum uit Hoorn tussen afrit Nederhorstenberg en Loenersloot 3 kilometer file 10 minuten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 upon the microphone, yes, me come like Al Capone when me sing oh my. Dig out them, dig out them, dig out them. Girl, I wanna hear you sing. I wanna To have fun now. Dig out them, dig out them, dig out them, eat. Gonna gonna make you sing. I wanna I did look for in a disappointment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 Fino a te, ho aperto i miei occhi e vedo Fino a te, amarte l'immenso per me Cerco non lo so, ma so che adesso se tutto niet che trovo io, Maar camminare lungo dat ik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 nothing You're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 Promis Ik promis. Ik zie voor mij zie hem, het zie hem, ik voor hem, ik zie hem, ik zie hem, ik zie hem, ik zie hem, je zie hem, ik zie hem, je zie als je lukt en ik je switchen, ik ben een handelaar, ik ben een kantelaar, ik ben een bambelaar. Ik zie een mooie titel, dus ik zeg meteen mijn handen daar. Twee pillen in mijn systeem. Mensen vragen, me, ga je lekker, dus ik zeg wat altijd die fuck je vraag. Ik ben gone. Stuur dat ik geen salto. mijn jongens, geen AFO. Stal hele dure dingen, diamanten en die ringen, kan je brengen naar mijn nako. Om oh, mijn duos, nu centen nee Om mijn duels, nu centen nee eh? Om oh, mijn duos, nu centen, nee Om mijn duels, nu centen, nee eh? ja, ja.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 FM. Die FM Zandvoort. FM Zandvoort. 106.9. FM.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 Burns my skin. I ache again. I'm over you. Here comes the of flame to cleanse my skin. I ache again. I'm over you. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Marfol fash is so irresistible But all the damage she's caused is unfixable. Every 20 seconds you repeat her name When it comes to me